In Londen zijn al 430.000 handtekeningen verzameld tegen het verbod op Uber. De taxidienst had aan gebruikers gevraagd een online petitie te ondertekenen voor het behoud ervan. De vergunning om taxidiensten vanuit Uber aan te bieden wordt niet verlengd. Vervoersorganisatie Transport voor Londen zegt dat het bedrijf niet meer voldoet aan de regelgeving voor taxidiensten in Londen. Iran heeft een nieuwe ballistische raket getest. De beelden waren te zien op de Iraanse staatstelevisie. De test komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en Amerika zijn opgelopen.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 Nee, nou ja, hij is nog steeds voorzitter van de partij. Nee, hij is penningmeester. Oh, penningmeester. Maar Joop nou, Berendsen... Kun je hoe ik geïnformeerd? Oh ja, dat is ook zo. Joop Berendsen is, is van beide. Hij is fractievoorzitter ja. en hij is voorzitter ja. van het bestuur. Ja. Ja. Uh. Oké, okay, jij zwijgt. Uh, nee, nou ja, ik zwijg. Ik, ik kan het niet voor een ander antwoorden. Je ik Je met verbazing de tekst gelezen en de ja. ja, ja. Ja, ik ben nog steeds verbaasd. <laughs> nee, hoor. Hij schiet twee wethouders ja, omdat, af. Omdat je dat zo leest. hè? Ja. Je bent de bestuurder van een uh, je raadslid van een stad. Ga je daar nog vragen over stellen in de raad? Van, ik heb dit gelezen, meneer Berendsen, wat is de, wat is de, de uitleg daarvan? zou ik kunnen doen. Maar... Hij stuurt twee wethouders weg. Weet je, ik, nee, ja. Maar, nee, maar weet je, je ik, tuurlijk, dat, nee, dat, je kan het als politiek spel inzetten, maar waarom zou ik? Waarom zou ik kostbare tijd in de raad verdoen? Helderheid. Ja, helderheid. moeten hun maar leveren. Ja, maar, uh, als je dit leest, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Pieter dat vraagt, uh, de Sanforders weten hoe het in elkaar zit. Het wordt nu uh, onduidelijk.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 Uh, de oudere partij was altijd voor. En nu is er één lid die heeft dan bij het laatste ding tegengestemd, meen ik. wie was dat? Wie uh, <coughs> is er nou tegengestemd? Dat moet echt je posten echt, geweest zijn. Ja, echt ja. Klopt. Maar ja. die houdt zich niet aan de standpunten van OPZ? Uh, soms wel, soms niet. Nee, daar mag ik wat over zeggen. Nee, nog nee. Niet. Je bent straks aan de beurt. <laughs> Mondje dicht. Oh ja. Partier, hè, uh, uh, Ga verder, Astrid. We maar een kwartier, hè, Mies. <laughs> Ga verder, Astrid.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 Ja. Hallo. Hallo. En, uh, en het had ook niets uitgehaald hoor. Dan, alsnog was het dan met 11 uh, of met tien zeven geweest. Dus. Ja, het gaat er niet helemaal om. Maar als er iets. Nee, is, gaat maar, het, gaat om. het gaat om. Sinds, het sinds de algemeen schaal van vorig jaar is er veel gebeurd. Ja. Uh, november uh, er zijn uh, nieuwe wethouders gekomen. Ja. Een nieuw team. En laten we wel zijn, de begroting die nu verschenen is, is uitermate positief. Ja. En dat kunnen we natuurlijk wel.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 de rolstoeltoegankelijkheid, uh, uh, de bewegwijzering, uh, de veiligheid. Uh, dus de, sommige straten worden gewoon te hard gereden. Uh, en vooral uh, uh, wat heel erg belangrijk is, uh, uh, als het over de uitstraling gaat. is dus niet alleen de kwaliteit van de stenen, maar ook het groen.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 Uh, openbaar groen gaat. En het is hier een beetje lastig met het groen, want we zitten aan de zijde, groeit niet al te veel. Ja, we komen, het vol hier. Uh, nee, maar daar moeten we toch wel uh, flink op inzetten. Hey, ja, ik dus ik, ik die heb net nog vang... even een opmerking over de begroting, de ja. aanbieding. staat onder andere in bij bestuur en dienstverlening, ongeacht de keuze voor scenario 1 zal standig blijven of scenario 2 verregaande ambtelijke samenwerking met Aardem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 die zijn niet echt veranderd. Het gaat er nu eigenlijk om naar de toekomst te kijken. Wil krijgen. jij wel doorgaan? Ja, ik wil wel doorgaan. Oké. Okay. Uh, maar we eens, maar he? uh, ja. Nou ja, het hangt ja. natuurlijk dan ook af wat, hoe de voordracht van het bestuur eruit gaat zien. Maar ja, dus Wie zit er zit een bestuur van GBZ? Uh, Leo Misbeek, is penningmeester.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 Dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dus we hebben van alles wat genomen. Maar heel veel liedjes zitten in ons collectieve geheugen. Zal ik maar zeggen. En die zijn al heel oud. En we hebben ook gekozen om. Uh, dus als, als rode draad ook. Het zijn uh, liedjes die gaan. Of over Zandvoort. Of over de zee. Of over de, uh, de tijd van toen. Of het zijn liedjes die zijn gecomponeerd.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 Wat doet een dansschool van Rob Dolderman daartussen? Ja, ik kan natuurlijk niet alles vertellen, want dan is het. Ja. het, het uh, nou, dat uh, <laughs> ook kan Ricardo ik wel. Nee. nee hoor, da, ja. um, de tijd van toen, we refereren natuurlijk aan die tijd. En um, dat was ook de tijd van, uh, van mooie soirées en dansavonden, dat ja, er sierlijk en mooi werd ja. gestijldanst. gestaald. Ja, nou ja, en En, en uh, ja. vanuit dat oogpunt is ook zijn we ook heel blij met de deelname van leden van de van de dansschool van Rob Rob Donderman. Donderman, ja. Heerlijk eh, ik zie meerdere mensen. Eh, Klaas Koop. Klaas, ja, die heb ik hier ook staan, ja. En Erik Leffert.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 Als ja, die zingen, daar word je koud van. En, en natuurlijk, en die heb ik even tot laatst bewaard, uh, Henk Janssen en Dick Hoezé. Ja, dat is een leuk setje. Maar Henk ja, dat gaat is al ook, jaren. Ja, ja, ja, maar Henk die gaat ook iets met Gree ja. doen, dus dat is ook wel weer leuk. Gree van den Berg, onze accordeonist. Ja, ja, ja, ja, Kerk, goed. Ja, ja. Uh, en, en Dick die gaat variété doen. Ook.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 Dus dat zijn uh, uh, dingen... Die, uh, uh, die op het podium gebeuren... die je rond de eeuwwisseling... De, uh, rond 1900 ook... zag in de theaters. En je hebt een heel orkest, Peter. En een heel ja. orkest. Ja. Ja. Uh, hoeveel mannen uh, is dat orkest? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Uh, ja, ja, dat is heel man, leuk. Man. Ja. Ja. En je hebt ook nog een violist erbij staan, geloof ik. En We dus hebben... Uh, uh, tot mijn grote vreugde is uh, Louis beschikbaar. Louis Schuurman. En die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 Oude, uh, een, een vrij toegankelijke bibliotheek met uh, allemaal uh, de originele bladmuziek van stukken uh, die, ja, van het begin van uh, de vorige eeuw. Dit, dit wordt gewoon een nostalgische avond. Ja, en heel Dat leuk. willen we graag, ja. Kom je ook? <laughs> tuurlijk. Uh, ik ga het maar er halen. zijn nog kaarten. Zaterdag 30 ja? september ja? om 8 uur. Zondag 1 oktober om 3 uur. Ja? Krijg het die kan je kopen. Bij ja.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 0684. Ja, en dat van mij, dat is een heel makkelijk nummer. Lien van Driel, 0600-980. 06 980 Ja. Even wachten met bellen tot ze thuis is. Ja. Over een uurtje is het thuis. Nee, want we zitten nog midden in de repetitie, dus oh. we moeten zo weer terug. En wanne, wanneer kunnen ze dan wel bellen? Uh, nou, vanmiddag wel. Eind van de we middag. We moeten eerst nog broodjes smeren voor het chanti gebeuren en eind van de middag. Bel vriend beschik... van Dril. maar Paard. aan de aan de zaal zijn er eventueel als de kaarten over zijn ook nog te koop. Ja. Ja. En ja. er zijn ook ook nu ook nu kun, kunnen mensen ook al bij de krocht kaarten bestellen. Ja. Ja. Uitstekend. ja, Dus uh, je moet hierbij zijn. Dit moet je meegemaakt worden. Ja, hebben. Zeker, zeker. Lien van Driel 06 100 980. Dat is het makkelijkste Mo nummer. Ja, ja, ja. Dat 10 is een euro. Uh, een geweldige groep mensen die dit voor ons gaan organiseren... Eh, ik ben jullie heel dankbaar. Ja, leuk hè? Dan. Dat doen ja. we voor Zandvoort. En, uh, nou, het slaagt sowieso. Want de stemming bij ons is er geweldig. Wat hebben jullie een lol ondertussen nou, al? zeker. Ja. En wij zijn uh, aanvankelijk begonnen met uh, meer dan 30 medewerkers. Maar inmiddels hebben we. inclusief 30. de techniek, hebben we meer dan 40 medewerkers. Ja, en als die met ja. de familieleden komen, is die zaal vol. Nou ja, goed. Dat, uh, niet, oh ja, oké. Okay. Ja. <laughs> er kunnen heel veel mensen in hoor. Er kunnen echt 200. heel veel mensen in.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 En dat dit misschien een traditie wordt. Nou, wie weet. Nou, dat zou heel leuk zijn. Maar laten we eerst dit afwachten. Want Wat? voor ons is het de eerste keer. Maar de stemming is opperbest. En ik vind het zo leuk dat jullie ook de zondag hebben gebruikt. gebruiken om drie uur. Voor de ouderen, ouderen. die niet meer op zaterdag ja. de deur uitgaan. Ja. Ja, ja, Kunnen dat... nu op zondag. Ja, ja we hebben een mooie verdeling tussen ja. de zaterdag en de zondag. En uh, dat gaat prima. Ja.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 Oftewel, dat moet door de zondvoerders opgebracht worden. Zo zit dat, meneer. En dan heeft de democratie weer verloren, want de gemeentehaat heeft uh, democratisch hiervoor uh, gestemd. Zo is dat. Dus in die wanneer, zin... wanneer zijn die uh, kortgedingen te verwachten? Eén uh, kortgeding is uh, in ieder geval 16 oktober. Dat zou uh, allebei op één dag in verschillende zittingen uh, zou dat gebeuren. Maar uh, er is er één is naar een latere datum uh, verschoven.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 De tweede week van uh, oktober gaan we nog een extra kofferbakmarkt organiseren, die gewoon wel op het gashesplein. Alleen ik weet niet uh, 1, 2, 3 de datum uit mijn hoofd welke datum er dat is precies. Nou, dat komt wel. Want dat is uh, e gisteren besloten. Oké, okay, dus ja. de 15e. Ja, nou dan heb je het goed ja. gedaan. Ja. Uh, vriend, jij hebt het hartstikke druk uh, met uh, dansen, ja. muziek, ja. evenementen. Ja. Vertel even iets. Een beetje zo. te veel. Ja. Vertel nee, even over het dansen. Het, het gaat hartstikke goed. Ja, we zitten. We zijn nu verhuisd ja. van de Krocht met de dansschool On Air Dance. Naar uh, naar uh, Pluspunt. Ja. En daar hebben we echt uh, de laatste tijd hard voor gewerkt om naar uh, verschillende dansvormen uh, plaats te kunnen laten nemen. We zaten natuurlijk alleen in de krocht met ballet. Dus nu hebben we ook uh, street dance, popping, Voice Only. Um,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 Ja, bij de FOMAR? We gaan een workshop geven bij uh, Burendag. Dat wordt Hollen, zo. Ik moet ze opbouwen. En uh, daar komt ook een steentje te staan met informatie. Dus willen mensen informatie hebben over onze dansschool in de pluspunten? Dan kan dat zometeen vanaf 1 uur tot 4 uur bij uh, de FOMAR op het pleintje. Er staat een steentje en daar kunnen mensen wat informatie krijgen over onze dansschool. Oké, okay, dan hebben we het dansen gehad. Ja. Dan de evenementen. Evenementen, ja, evenementen is op dit moment alleen de kofferbakmarkt. En vanavond natuurlijk. Uh,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 En, en ben je, heb je een beetje, ik weet dat je veel verstand van muziek hebt, maar de, de Duitse uh, slager... Ik vind het moeilijk. Ik, ik, ik, heb, ja. uh, ik heb nog steeds moeite om uh, een playlistje voor vanavond klaar te maken, maar het komt goed. Dus het, het wordt, wordt feest? Het wordt, het wordt feest, ja, zeker. Sowieso in het hele dorp. Maar als je lekker op het uh, plein, uh, of bij het Ratelsplein bent geweest, kom dan om tien uur lekker naar het wapen bij de afterparty. En wat heb je nog meer voor evenementen staan? Nou, het is een beetje... Uh,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 plein te gaan, want daar gebeurt dat allemaal. Morgen, uh, dat heb ik net gehoord, de Jutters Kofferbakmarkt op het Gassersplein Zwanewoerstraat van uh, 10 tot 4 uur. En natuurlijk hebben we de Shanti en Zeelieden Festival op vijf locaties...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 En van 1 oktober tot 31 oktober Zandvoort goes wild. U krijgt de info bij de VVV Zandvoort. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar ja, beurlen van de herten onder andere. Nou, we Goes echt wild. Het VVV Zandvoort zal alle informatie gaan verstrekken, dus u hoort er alles nog van. Erg leuk.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 vertrokken, want die moet broodjes smeren voor het grote happening voor morgen. Eh, ik wil Hotel Hoogland bedanken voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Floris Faber, je was weer een geweldige gast hier. Eh, ik wil eh, iedereen een prettig weekend toewensen en tot de volgende week. Dit was Pieter Jastra.